Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er is opnieuw fipronil in Eieren ontdekt. Bij een kippenboer in het Twentse dorpje Tillichten... zijn in verband daarmee ruim 3000 kippen geruimd. Ook zijn voorraad van 45.000 eieren is vernietigd. Vorige week bleken de eieren opnieuw besmet bij een controle in een supermarkt. Hoe de fipronil in de eieren terecht is gekomen is niet bekend. Het was de tweede keer dat de eieren van de boer besmet bleken. Hij vermoedt dat er nog resten van fipronil in de bodem van het weiland hebben gezeten. Reclassering Nederland wil stoppen met het behandelen van cliënten die op een dodenlijst staan. De bestuursvoorzitter, chef van Gennep, zegt in de Volkskrant dat het te gevaarlijk wordt voor zijn medewerkers. Er komen steeds vaker mensen op gesprek die een kogelwerend vest dragen uit angst dat ze in de wachtkamer toevallig een rivaal tegenkomen die hen wil doodschieten. Ook houden cliënten rekening mee dat ze door rivalen worden achtervolgd en vermoord. Van Gennep zegt tegen de krant dat hij het risico niet wil lopen dat een medewerker wordt neergeschoten. Volgens hem komt het moment dichterbij dat de instelling reclasseringsopdrachten terug gaat geven aan het openbaar ministerie. Wethouders zijn nog altijd vooral witte mannen van middelbare leeftijd, meldt Trouw. De laatste tijd had maar 3% van de bijna 1500 wethouders een migrantenachtergrond. Lokale partijafdelingen dragen vaak mensen voor uit hun eigen netwerk en die zijn meestal wit. Nog niet alle colleges zijn gevormd, maar op dit moment heeft nog geen 2% van de wethouders een migrantenachtergrond. Op dit moment zijn bacteriofagen geen goede vervanging voor antibiotica, zegt het RIVM. Bacteriofagen zijn bacterieetende virussen. In theorie zouden die het werk van antibiotica kunnen overnemen, omdat bacteriën steeds meer resistent zijn tegen antibiotica. Volgens het RIVM is er nog veel onderzoek nodig en is de registratie van bacteriofagen als geneesmiddel ingewikkeld.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 Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb finie le jour de chance. Hier op riet daar op, chaka, op je En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet. U Wat een mooi moment, een ademloos gesprek. Even na drie uur of op maandagmorgen even na negen uur. Goedemiddag en goedemorgen zeggen we dan. Welkom bij u twee van Zandvoort op zaterdag. Met als eerste is en weer van uh, drie uur of uh, negen uur... de CEO van de Liefste en Un Bel Histoire. Een mooi verhaal, maar dat is het niet echt voor uh, Max Verstappen daar in uh, Monaco, uh, Albert-Jan. Nee, want uh, om drie uur is die van start gegaan... de kwalificatie uh, van de Formule 1 race voor morgen... die morgen om tien over drie van start zal gaan uh, in het prachtige uh, prinsendom Monaco. Maar ik kijk naar de naam Verstappen en ik zie daar no time achter staan. Hoe kan dat... Uh... Nou, we keken net even in de, in de pitbox, maar uh, de auto die, uh, was nog behoorlijk uit elkaar. Dus. Uh, de of kans, hij gaat rijden? De kans dat hij gaat rijden uh, schatten wij niet hoog in. Nee. En uh, wellicht dat hij morgen dus keurig vanuit de Pitstraat zal gaan starten... als die auto het alweer doet. We houden u op de hoogte. Daarnaast natuurlijk ook uh, af en toe een uh, tussenstand van de uh, Giro d'Italia... met Toumoulin uh, samen in een groepje met uh, Chris Froome... En hij heeft 40 seconden achterstand op Chris Froome. Dus wellicht dat het nog een soort tijdritje wordt... aan het eind van deze laatste bergetappe. En de benen zijn goed van Dumoulin. Dan kan hij dat wellicht nog gaan proberen weg te fietsen. Wij gaan door met de tweede uur van Zandvoort op zaterdag... op het prachtige weer. Uh, natuurlijk, rond de klok van half vier de evenementenagenda. En er is van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Ik zou zeggen, houdt u pen en papier bij de hand. Verder natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. Zoals gezegd volgen wij de kwalificatie van de Formule 1 in Monaco voor u. En houden wij ook uh, de Giro d'Italia in de gaten. Ik zou zeggen, genoeg reden om op het tweede uur te blijven luisteren en kijken. Oh nee, uh, te luisteren. Naar uh, ZFM, uw enige echte lokale zender. En buiten de informatie ook heel veel lekkere ja. muziek. Waaronder deze van Camilla Cabello. Een van mijn favoriete platen is Havana. Hey. Sanit die je vast en zeker vanavond weer hoort bij de Zalvoorts Radio tijdens het programma Euro Breakdown tussen 7 en 9 uur gepresenteerd door Patrick van Buring en Mike Buley, deze van Camilla Cabello en Havana en hier is Fiels. friends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 I came through in the clutch more than lipsticks and phones Wear your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch pills Don't be afraid to catch these pills Ride your club and chase through Een week was dit een uh, lekkere das hit voor Kelvin Harris en uh, de single Feels. Ja, met Max Verstappen is het uh, niet al te best gegaan, want we hebben hem de baan niet op zien gaan, uh, Albert jan Nee, en uh, hoe lang hebben ze nog te gaan? Uh, twee minuten, dus dat wordt hem ook niet meer. Nee. Dus uh, dat, uh, werk, hij heeft ook nog een gridstraf gekregen. Uh, ja, van vijf plekken. Van vijf in verband plekken. met het uh, vervangen van de versnellingsbak. Daar zijn ze nu ook weer bezig. Ja. De versnellingsbak, nou ja, goed. Die auto gaat het in ieder geval niet redden, uh, luisteraars. Dus dat wordt, als hij morgen mee gaat doen... vanuit starten vanuit de Pitstraat, lijkt mij... maar goed, een forse domper... want hij was toch wel samen met Ricciardo... tijdens de, vrije, de eerste en tweede vrije training... zelfs in de derde vrije training... de snelste op de baan. Nou, helaas. Wordt vervolgd. Terug naar Zandvoort. Terug naar de brandweer Zandvoort. De brandweer Zandvoort is op zoek naar een alternatieve uitruklocatie. Op verzoek van het college het de Veiligheidsregio Kennemerland... in het kort VRK in 2016 een onderzoek gedaan naar de huidige huisvestingssituatie... van de brandweer en het rolerend gebruik van de posten... in de Duinstraat en de Lineerstraat. Inmiddels is het onderzoek afgerond... en de VRK geeft het advies om uit te kijken... naar een strategisch gelegen alternatieve locatie... van waaruit de vrijwilligers kunnen gaan uitrukken. Sinds maart 2013 is de kazerne gevestigd naar de Lineerstraat... waar ook de Zandvoortse reddingsbrigade is gehuisvest. De Zandvoort kent twee ploegen... En een ploeg Centrum en een ploeg Noord. Ploeg Centrum rukt, uit, rukt om de week uit vanuit de oude kazerne aan de Duinstraat. En ploeg Noord rukt om de week uit vanuit de Linneerstraat. Om te voldoen aan het advies van de VRK is het college op zoek naar een alternatieve locatie. Die centraal gelegen uitrukpost uit geschikt is voor avonden, nachten en weekenden. Er wordt momenteel gekeken naar de haalbaarheid van de locatie tussen de Sint-Agatha-kerk en de Koninginnenweg bekend als het gebouw van de voormalige Maria School. Er zal rekening gehouden worden met de aspecten als dekkingsplan... consequenties voor de vrijwilligersbestand, geluidsoverlast... verkeersmaatregelen en het bestemmingsplan. Het uitdrukken zal hoofdzakelijk verzorgd worden door de vrijwilligersploeg... op werkdagen na vijf uur en tot half acht de volgende morgen in de weekenden... en op feestdagen. De gemeenteraad is inmiddels... Is middels een brief van burgemeester Niek Meijer op de hoogte gesteld. Tot, Wordt vervolgd tot zover dit nieuwtje. En hier is Joe Bataan en Rappa Kleppo. Krijg nog wat tegen me, Albert-Jan? Ik had uh, mijn koptelefoon inmiddels op, hoor. Dus uh, ik word ik we er weinig van. Het wordt tijd voor wat positief nieuws. Ja, gelukkig wel. Gelukkig wel. Nou, laat maar horen dan het uh, positief nieuws voor het Rode Kruis. Ja, een mooie check voor Rode Kruis Zandvoort. Tijdens het vorige maand gehouden Volkswagen-evenement Vintage het Zandvoort... werd geld ingezameld voor het goede doel. De afdeling Zandvoort van de Rode Kruis... heeft vorige week een mooie check in ontvangst mogen nemen. Michel Vaas, een van de organisatoren van Vintage Zandvoort... Wat het mooie bedrag van 380, uh, 380 euro kunnen overmaken... naar de rekening van het Rode Kruis... zijn er de opbrengsten van het evenement... en de verkoop van de broodjes makreel van de ze zeevisvereniging Zandvoort. Die club had ter plaatse zich weer eens ontzettend ingezet... voor het goede doel door middel van het roken van makrelen. Afgelopen zondagochtend was de heer Vaas... met zijn vintage Volkswagenbusje naar het Rode Kruisgebouw gereden... om de cheque naar Martine Joustra en Rob Spruit van het Rode Kruis te brengen. Die waren er maar wat blij mee en beloofden dat het geld goed besteed zal worden. En was dat op het circuit dat ze last kwamen? Nee? Waarschijnlijk wel. Nee, was niet op het circuit. Nee, nee was niet op het circuit. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> en hier is Rudimental en These Days. So, the I had to go. And I know it ain't pretty. When our hearts get broke. I hope someday.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 Nog weer een grootheid van dit moment. Rudimental hoorde je these days. Inmiddels half vier zit je er klaar voor, Robert Jan, de evenementen. Het wordt wel even spoor zoeken. Want lang niet alles staat meer op de evenementenagenda van het VVV. Uh, veel evenementen. Dus je moet het even weer bij elkaar zoeken. Terwijl het vroeger altijd allemaal er al op stond. Ik ben benieuwd. Dus ik, ik ga lekker puzzelen eventjes met de evenementenagenda. Goed. Allereerst nog even uh, tot vier uur bent u van harte welkom... Uh, nog in het winkelcentrum Nieuw-Noord. Want tot vier uur is daar... De rommelmarkt vandaag. Gaan we naar morgen. Dan is het tijd voor de Benelux Open Races op het circuit Zandvoort. Konos Events organiseert wederom de Benelux Open Races... met in de hoofdrol voor de European VW Fun Cup. In deze serie maakt deel uit van, uh, om de Zandvoortse meeting... wederom de Belgische grens over te steken. De VW Fun Club Meeting vlakbij de Duinen en aan zee... staat altijd gerand voor spektakel... Morgen op het Circuit Zandvoort, de Benelux Open Races. En dat is natuurlijk allemaal terug te vinden op de website van het www.circuitzandvoort.nl. Dan gaan we naar... Morgen is er een Amerikaanse pianist, geeft een bijzonder klassiek concert. Morgen is er een buitengewoon interessant klassiek concert in Theater de Krocht. Voor u zal Romagne Wheeler optreden. Deze Amerikaanse pianist woont sinds 1992 bij het in inheemse Mexicaanse volk. De Tarahumara. Hij heeft zich door dit volk laten inspireren. Een deel van de opbrengst van het concert... is bestemd voor deze groep mensen. Taha. Tarahumara. Ja, ja. Als je het goed onthoudt. Het concert morgen begint in Theater de Krocht. Uh, en dat is een goede gelegenheid om meer te weten te komen... over deze bijzondere cultuur... en de muziek van de Romana Wheeler. De inloop is vanaf twee uur... en het concert begint om half drie. De entree bedraagt 12,50 euro... Dan is er nog meer muziek morgen, want morgenmiddag bent u weer van harte welkom... voor een huisconcert in de Oosterparkstraat, 44 te Zandvoort. Om vier uur met optredens van Clara Dotherty, Zang, Jacob van Wijk... Zang en Gitaar en Debbie Keulen Zang. Ze worden begeleid door hun docent Wout Aage op Gitaar... die zelf ook enkele nummers van Al Quinn, Eric Clapton en Focus zal spelen. De presentatie is in vertrouwde handen van Onno van Dijk... Wilt u zeker zijn van een plaats... dan kunt u wellicht nog proberen te reserveren... via 023-822-0320. 023-822-0320. Mor no morgenmiddag vanaf 4 uur Oosterparkstraat 44. Dan maken wij een stapje naar volgende week... want dan is er een giga Muziekfestival op 2 juni... en het begint om 8 uur. Het is een gigantisch muziekfestival in Zandvoort... uiteraard op het Raadhuisplein... En uh, niet de minste namen doen acte de présence, geven acte de présence. Ik noem er maar een paar. Dries Roelvink komt naar Zandvoort. Dario Wesley Bronkhorst, Danny Vroger, Bart Hogenkamp... en vele, vele anderen. Zaterdag 2 juni, Raadhuisplein vanaf 8 uur. Groot feest in het centrum van Zandvoort. Een soort muziek op het plein wat van de Tros. Maar dan, mm -hmm. dit is een samenwerking met Radio NL... 2 juni, vanaf 8 uur muziekfestival, locatie, centrum van Zandvoort. Gaan we naar 3 juni, want is het de tijd voor de DNRT 8 Hours. De stichting DNRT organiseert de tweede endurance meeting van het seizoen. En uh, er is een spannende inhaalacties acties op het circuit... en uitdagende pitstops in de pitlane tijdens de, een 8 uur durende wedstrijd. De toegang tot dit evenement is gratis. Duinen, hoofdtribune en pedox zijn vrij toegankelijk... Toeschouwers die met de auto komen kunnen voor 6 euro het voertuig parkeren op het parkeerterrein achter de hoofdtribune. 3 juni dus de DNRT 8 Hours op het circuit Zandvoort. Meer informatie over dit evenement en natuurlijk over alle andere evenementen van het circuit Zandvoort kunt u terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl Dan is op 3 juni ook nog een Healthy Lifestyle Beach Event. En op 3 juni aanstaande organiseert Boost Your Health, een mega gaaf evenement op het strand van Zandvoort bij Beachclub Plazant. Er zullen diverse sportieve works workshops gegeven worden, waaronder yoga, een fitness bounce les en een kickbox les. Verder draait er die middag een DJ met lekkere, relaxte deuntjes. Ook worden vrouwen gemotiveerd om, gemotiveerd om een gezonde levensstijl te leven door middel van een lezing over het behouden van een gezond gewicht. Wie wil dat nou niet? Healthy lifestyle beach event. De entreebedrag 19,95. Meer informatie over dit evenement kunt u uiteraard terugvinden op de website www.plazant.nl www en mocht u daar uh, naar deze evenementen niet toe kunnen gaan, u kunt natuurlijk altijd nog naar Mart Visser de Takeover in het Raadhuis en het museum nog tot 1 juli. Tot zover. Dankjewel, Albert Jan. En vooral 2 juni, hè. Dat gaat heel leuk worden. Zaterdagavond 2 juni op het Raadhuisplein in Zandvoort. Radio NL Live vanaf het Muziekfestival Zandvoort. Met optredens van Dries Rolfink, Mike Pietersen, Dario, Wesley Bronkhorst, Danny Vroger, Mart Hoogkamer, Mick Harren, Tom Haver, Marco de Hollander, Jeffrey Tanis, Mike Dane, Feestzanger Irvine en Sidney Bischoff. Dus zaterdagavond 2 juni vanaf 8 uur s avonds op het Raadhuisplein in Zandvoort. Gratis toegang en mede mogelijk gemaakt door ZEP. Zandvoort Evenementen platform. ZFM, ZFM maakt je naambaar waar. Want de zon schijnt. Dus pak je radio. ben naar het En zet hem op 106.9. Yeah. ZFM. ZFM. 24 uur per dag. hete de zomer. Ja en deze komt ook hè. Wesley Bronkhorst. Strand, een eindje aan het lopen. En ik wou net een lekker reisje kopen. Oh, zag ik haar liggen in het zand. Ze keek me aan, ik kon alleen maar blozen. Want wat ik zag, was niet te geloven. Oh, ze had Is dat opgegeten? Ik heb zin in jou. Dat mag je best wel weten, Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ik wist niet meer. Van haar mond, van haar heerlijke kont, haar lange benen. Maar na een hele romantische nacht, waar zijn eens verdwenen? volgende week zaterdag, gaat dat dak eraf hoor op het Raadhuisplein tijdens het uh, muziekfestival hier in Zandvoort is, uh, mede georganiseerd door Radio NL en ook deze Wesley Bronckhorst die treedt volgende week gewoon op en helemaal gratis toegang Raadhuisplein in Zandvoort volgende week uh, zaterdag vanaf 8 uur, ben je van harte welkom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 She keeps on praying. Oh. Ja, en als we zo naar buiten kijken vanuit de studio aan de tolweg 10A. Nou, best barbecue weer hoor. Ja, Martijn, best barbecue weer hoor. Oh, kijk, ja, hoe ja. laat moeten we er zijn? Hoe laat moeten we er zijn, Martijn? Gezellig. Wordt, wordt, ja, goed, hè? Spontaan ook. Hè? Ja, heel ja. spontaan. De Sunny Days, was dat Armin van Buren? Ja, nee, een opmerkelijke artikel uh, wat, mijn, wat mijn aandacht trok uh, in de Zandvoersen Courant was toch... Uh, uh, een, een, uh, een artikel over een dappere Daphne uit Zandvoort. Want uh, de, de, daar blijkt nog wel eens een keer uit... hoe, hoe uh, krachtig de social media kan zijn. Hè? Want de Zandvoortse Daphne Chloé... ergerde zich al enige tijd aan het tankstation van Tink aan de boulevard. Afgelopen week zocht zij via Facebook de publiciteit... door middel van een mail aan Tink... waarin zij het tankstation afbrandt, tussen aanhalingstekens. Binnen enkele dagen kreeg ze uh, ja, alweer een reactie... Elke dag rijd ik er langs op weg naar mijn werk... en dan denk ik, dat is toch geen gezicht als je Zandvoort binnenkomt rijden? Daar moet toch echt iets aan gedaan worden? En dus benaderde zij de eigenaar van het tankstation met een mail. Niet op een belerende, zeurderige toon... maar op een ludieke, positieve manier. Ze schreef onder andere... Jullie locatie in Zandvoort is bijna jaloersmakend. Zolang je er merk je rug naartoe staat, is het allemaal nog wel oké... Okay, maar zodra je je omdraait, valt je oog op een zeer onogelijk... onverzorgd en bijna krotachtig gebouwtje... Jullie hebben het geheel een beetje proberen op te leuken... met een foto van een hartstikke knappe kerel... maar zelfs hij kan de locatie niet aantrekkelijker maken. Geloof me, dat, dan is het wel heel erg gesteld met de staat van het gebouw. En mochten jullie het met mij eens zijn... en een stel schilders onze kant op willen sturen... dan beloof ik bij deze plechtig... dat ik ze van een bak koffie met gevulde koeken zal voorzien. Tink heeft inmiddels gereageerd. Eerst via Facebook en afgelopen dinsdag middels een persoonlijke mail. Een woordvoerder zegt dat zij het met uh, haar eens zijn. Het gebouw ziet er inderdaad niet meer uit. We gaan er binnenkort werk van maken... zodat het aanzien van Zandvoort weer beter wordt. En de koffie met gevulde koeken... ja, die willen we graag van je aannemen. Geweldig initiatief. Ja, Wanneer gaan ze nou beginnen dan? Niet uh, na de zomer of zo. Dus. <lacht> binnenkort. <lacht> Oké, okay, ja, nou, we houden het in de gaten hoor. Tink, je bent gewaarschuwd.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 Come home from a hard day's work and you're waiting there. I care in the world. See the smile waiting in the kitchen, food cooking in the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Board! Dat waren weer twee zonnige hits achter elkaar. Als eerst door de Summer Breeze van Seals and Crofts... gevolgd door deze remix van Bob Marley en Is This Love. Ja, we kijken eventjes met één oog waar we even aan het kijken. We denken, is het hem nou echt? Tom ja. Dumoulin die er even vandoor ging. Ja, het was, het was hem echt. Hij zit in een groep met uh, Vroom. En uh, tot twee keer toe probeerde hij uh, weg te komen uit uh, de, deze groep. En, uh, dit is natuurlijk niet uh, de kopgroep, maar in ieder geval uit de groep... waar Vroom in zit en waar Dumoulin ook in zit... En tot twee keer toe probeerde, probeerde Dumoulin weg te fietsen. Maar helaas werd hij toch weer opge, opgeslokt door die groep. Met vroem daarin. Dus uh, ze zijn allebei alert. Maar uh, helaas tot uh, op dit moment geen 40 seconden uh, tussen Nee, Zoom dat en uh, laat je ook niet zo ver komen, denk ik. Nee, dan gaan we nog even kijken naar de Formule 1. Want we zijn inmiddels aangekomen in de... Even kijken. Derde kwalificatie al. Ja. Dat? ja? Mm -hmm. Nou, momenteel uh, als snelste... Uh, Ricciardo, wederom geweldig. Uh, gevolgd door uh, Hamilton. En op een derde plek Bottas. Maar we hebben nog een, ruim acht minuten te gaan. Dus er kan nog van alles gebeuren. Zoals we in de vrije training zagen bij Max. Ja, en daarom rijdt hij ook niet mee nu. En, daarom rijdt hij ook niet mee. En hij start dus morgen inderdaad vanuit de pit. Ja, is dat uh, zeker? Ja, dat, dat las ik net op een uh, nieuwsbulletin. Dus. Uh, in ieder geval, hij doet wel mee, maar hij start wel achteraan. Oké, okay, nou, we houden het in de gaten. Ook uh, morgen uiteraard gewoon lekker de race gaan volgen. Hey, je weet het maar nooit uh, waar die toe uh, in staat is. Uh. voor vier uur gingen wij even terug naar de jaren 80 met Duran Duran. Wie kent deze plaat niet, hè? De hele bekende disco-klassieker uit die tijd, de Reflex-audio. Ja, we zijn met Q3 bezig. Kwalificatie nummer eh, drie van de Formule 1 van Monaco vanmorgen. Geen Max verstappen daarin vanwege dat hij helemaal niet mee heeft gedaan aan deze kwalificatie. Omdat hij eh, in de derde vrije training een eh, ongelukje heeft gehad met zijn autootje. Maar goed, we kijken even naar Q3. Momenteel nog 3 minuten 28 te gaan. Op nummer 1, Ricciardo. Op nummer 2, Hamilton. En op 3, Vettel. Tot zover wat betreft de Formule 1. Straks over, om kwart over 4 krijg je de volledige startopstelling van de GP van Monaco.